De afgelopen anderhalf, twee jaar... In Vier open. uur. Het los journaal Door Alt Megens. Staatssecretaris Zijlstra heeft een dringend beroep gedaan op de Tweede Kamer... om duidelijk te maken hoe het nu verder moet met de langstudeerboete. Een kamermeerderheid wil er vanaf... maar werd het onderling niet eens over de manier waarop dat moet worden betaald. Het ziet er nu naar uit dat de boete voor studenten... die meer dan een jaar studievertraging oplopen, voorlopig blijft bestaan. Zijlstra verweet de Kamer dat studenten en onderwijsinstellingen in onzekerheid zitten. Als wij hier dit debat beëindigen op een manier waarop dat zij nog steeds niet weten waar ze aan toe zijn... dan zijn we echt op de verkeerde manier bezig. Dus ik doe ook echt een dringend beroep op de Kamer om die duidelijkheid te geven. Of u regelt het, dan bent u niet ingeslaagd in drie dagen tijd. Of u zorgt ervoor dat die duidelijkheid er wel komt. Want dit kan echt niet. De Griekse premier Samaras doet mogelijk een aantal onbewoonde Griekse eilanden in de verkoop. De opbrengst moet het land voor een deel uit de schulden helpen. Samaras zegt in de Franse krant Le Monde dat een eiland verkocht kan worden... zolang het geen problemen oplevert voor de Griekse veiligheid. Griekenland heeft zo'n 6.000 eilanden. Een paar honderd daarvan zijn bewoond. Het idee om eilanden te verkopen werd twee jaar geleden... al door Duitse parlementariërs geopperd. De Griekse overheid zag toen niets in het plan. Het Syrische leger is een buitenwijk van de hoofdstad Damascus binnengevallen... na een etmaal van artilleriebeschietingen en luchtaanvallen. Daarbij zijn volgens de oppositie zeker 15 mensen omgekomen... en 150 mensen gewond geraakt. Het Syrische leger wilde de opstandelingen uit de wijk Daraa verdrijven. Militairen gaan alle huizen langs... maar volgens activisten zijn de meeste rebellen op de vlucht geslagen. Er zijn ook berichten over zware gevechten... in een andere voorstad van Damascus, Kwaajun. Die zou vanaf de heuvels worden beschoten door de Republikeinse garde. In Egypte zit een hoofdredacteur van een krant vast... wegens belediging van president Mossi en het verspreiden van leugens. Hij moet zijn proces in de gevangenis afwachten. In het land lopen nog vergelijkbare zaken... tegen journalisten en televisiepresentatoren. De vastgezette hoofdredacteur had geschreven... dat Egypte onder de moslimbroederschap... een periode van duisternis tegemoet gaat. En verwijt de nieuwe machthebbers in Egypte... dat afwijkende meningen niet worden getolereerd. Peru bouwt een nieuw vliegveld bij de stad Cusco... om het toerisme in de Inca-stad Machu Picchu in de, en de omgeving te stimuleren. Peru steekt 500 miljoen dollar in het project. Het huidige vliegveld, waarop maar een beperkt aantal vluchten per dag mogelijk is... voldoet niet meer. Machu Picchu is de voornaamste toeristische attractie van Peru. De eeuwenoude Inca-stad tussen twee steile bergen is goed bewaard gebleven. De stad staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO. <middels> Het weer vanavond klaart het eerst even op en is het droog. Vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe en is er kans op een bui. Morgen minder zonnig, meer buien, dan wordt het zo'n 22 graden. ABB verkeersinformatie er staat in totaal 50 kilometer file. De meeste files staan in het midden van het land en in de regio Rotterdam. De files met de meeste vertraging, op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... voor afrik Bunschoten, staat 7 kilometer... Op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort, tussen Apeldoorn Zuid en Afriet Hoendelo, 4 kilometer. Er ligt een lading bouwplaten op de weg. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Voor 1 Brugge 4 kilometer file. En op de A50 Arnhem-Os zaten ze Heter en Knoop het Ewijk 5 kilometer na een aanrijding. Maar daar is de weg weer vrij. SIGO Zakelijk introduceert Office Plus...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 Tom Jan Mees, politiek redacteur NRC Handelsblad, ook hartelijk welkom. En Martijn van Dam is Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Ja. Nou, laten we het eerst eens even hebben over dat verkiezingsdebat van uh, gisteravond. Tussen de lijsttrekkers, Minus Wilders van de PVV, Roemer SP en Rutte, VVD. We weten het allemaal dat die nodig gemist werden daar. Um, even over de algehele lijn over dat uh, debat. Alle commentatoren het, lijken het erover eens te zijn dat het. Uh, hoe zeg je dat nou netjes? Uh, een beleefde. Onspectaculaire, op samenwerking gerichte samenspraak was. Wie wilde het eerst wat over zeggen? Kees van der Leyen. Nou ik zou zeggen, dat is bijna heel Nederlands dan. Hè? <laughs> ja. En misschien komt het wel omdat Wilders er niet bij was. Want die wilde natuurlijk nog wel eens de aanval kiezen. En nou die was er niet. Rutte was er niet. Roemer was er niet om aan te vallen. Dus ja, dan. Bleef Alle partijen beter. waar ze allemaal iets van te duchten hebben, wellicht, die waren er. En die ze graag zouden willen aanvallen. Dus daardoor werd het een beetje een lauloene-debat. Ja. Maar ik vond het toch nog wel interessant. Tom Jan, zit er ook niet iets bij van het besef... Nederlanders schijnen, dat iedereen praat met elkaar ook na... Nou, of het waar is, weet niemand natuurlijk... maar dat de Nederlanders schijnen niet van ruzie te houden onder elkaar? Dat ze met die gedachten een beetje, een beetje op samenwerking-achtig uh, met, uh, gericht praten met elkaar? Nou, kijk, <coughs> ik geloof dat heel, wat heel belangrijk is dat er gebeurt... is dat Buma en Samson overduidelijk tevoren hadden afgesproken... wij gaan elkaar niet aanvallen. Dat is overigens geen hele moedige afspraak, daar moeten we ver over zijn, want die hebben nagenoeg geen kiezersverkeer, geen grensverkeer. Dus dat kun je doen en, en dus zag je steeds terugkeren dat de twee, of de twee belangrijke mensen elkaar uh, gelijk gaven. Buurman van het gehad. CDA die zijn er ook met enige regelmatig, ik ben het volkomen met, met de heer Samson ja. eens. En, en ja. uh, dat maakt het voor pech dat eigenlijk ingewikkeld, want die wil wel graag aanvallen en dat, dat creëert het beeld dat... Pechtel, die loopt althans het gevaar dat hij dan als keffertje bijstaat. Mm -hmm. Nou, kan Pechtel vrij goed debatteren, dus het viel, de schade viel mee, maar dat maar het maakt het voor hem problematischer dan het normaal gesproken mm. is, geloof ik. Ja, Martijn van Dam, uh, probeer even uh, geen Kamerlid te, te zijn, maar even mm -hmm. de koele an analyticus die boven het debat gehangen heeft. Wat viel je op en wat was er goed of slecht aan? Ik vond het wel een leuke avond, dus dat ik even afwachten of het. Um... Wel spannende televisie zou gaan opleveren. Mm. Omdat er inderdaad een paar ervoor gekozen hadden om er niet te zijn? Um, maar ik vond het wel een goede avond. En ook wel is wel goed dat het um, inderdaad niet alleen maar oppervlakkig uh, kibbelen was over een weer. Um, maar dat het um, soms ook redelijk inhoudelijk werd en dat je ook wel wat meer zag van die lijsttrekkers die er wel waren. Dus je hebt ze iets beter leren kennen, denk ik. Waar, maar vond, leef het je het, waar vond je het inhoudelijk worden? Ik vond het slotdebat redelijk inhoudelijk. Mm -hmm. Ook over de gezondheidszorg bijvoorbeeld. Daar zag je gewoon heel duidelijk ook de ideologische verschillen. Dat is waar verkiezingen over gaan. Um, er is natuurlijk de laatste tijd de neiging, Tom Jan deed het net ook alweer... die gaat uh, strategisch allerlei beschouwingen over wie welke strategische keuzes heeft gemaakt. Verkiezingen gaan over verschil in ideologie. Over de manier waarop je dit land nu bijvoorbeeld uit deze crisis wil helpen. En wat, um, um, wat voor aanpak je daarvoor voor ogen staat, daar ging het gisteren dat over. Dat is duidelijk, maar je weet ook gaan. dat je dat nooit alleen kan doen... en dat ja. er dus altijd van enige strategie sprake moet zijn... omdat je later met anderen aan de bak zal moeten. Ja. Ja. Ja, en ja. misschien is daar ook wel eens behoefte aan... denk ik de komende jaren... dat de politiek nu echt even samen de schouders eronder zet. Het zal toch echt moeten gebeuren, want... Um de, de aanpak van de afgelopen jaren heeft ons van de regen in de drup geholpen. Hmm. Kees van, van der Laan, zou je kunnen zeggen... Want hij zegt, uh, Martijn van der Laan zegt, ja, het was ook inhoudelijk. Hè, het leverde ook iets op. Maar zou het ook iets opgeleverd hebben in de zin van... als deze partij een kabinet gaat vormen... dan kun je al zien wat er met de gezondheidszorg gaat uh, gebeuren. Want daar en daar en daar zijn ze het over eens. Of nou, gaan... dat moet ik allemaal nog maar zien, hoor. Want uh, moet er moeten buitengewoon pijnlijke keuzes worden gemaakt... Uh, op het dossier van de zorg. En uh, ik zie er nog niet zo 1, 2, 3 gebeuren. Er zijn de meningen van de diverse partijen lopen ons zeer uiteen. Ja. Dus. Tom-Jan, vond jij ook uh, het meest spannende moment... wat wij hier de hele tijd in Den Haag wel van her en der hoorden... Uh, toen Jolanda Sap zei... ik wil wel onder Roemer dienen. Een ja. vrij duidelijke keuze. Een vrij duidelijke keuze. Ja, dat woord gebruikt ook. Kijk, uh, uh, Roemer en Rutte hadden vooraf de keuze gemaakt... dat het voor hun verstandig zou zijn... om uh, niet aan het debat deel te nemen... mede omdat ze... Aan de voorstelling konden hebben dat er toch wel over ze gepraat zou worden... en ze tegelijkertijd geen vervelende uh, vragen hoefden te pareren. Dus de les voor uh, politieke, politieke tacticus is dan... ik praat niet over Roemen en Rutte. Uh, het feit dat Rutte gisterochtend in de, in de telegraaf stond... Uh, maakte het onvermijdelijk dat ze het over Rutte moesten hebben. Maar het was voor SAP werkelijk volkomen overbodig om over Roemen te beginnen... en het leek me tactisch een blunder. Joris Voorhoeven die zat hier, de voormalige voorman van de VVD... Fractie, voor, eh, fractieleider ooit. En die zei hier, en die kreeg bij Pramalus van de NCV, en die kreeg die vraag ook. En niet tot de verbazing van Tessel, maar wel tot mijn stomme verbazing... zei hij, ik begrijp dat volkomen dat ze ja. dat deed vanuit haar positie. Ja, Voorhoeven heeft één verkiezing als lijstwerk gedaan. En ik kan je eraan herinneren dat het in 1989, 1989 heel slecht afliep met de VVD. Dus dat, ik toen, door... hadden ze, toen hadden zij gebroken... Dat had ik gebroken, maar dat deed hij ook. Dus dat zelf was ook zijn tactisch inzicht. inzicht. Nou ja, ik, ik, ik, nogmaals, waarom zou je als concurrent, je, als elektoraal concurrent, uh, je, je, een, elector, een electorale concurrent op het schild heffen en zeggen: Ik ga onder hem dienen? Dan zeg je toch eigenlijk: Nou, uh, dan kan je ook al op de SP stemmen. Wie, ja. Welke GroenLinks. Ik denk dat geweest als hij gewoon opgeroepen had... tot uh, linkse samenwerking, meer linkse samenwerking. Dat ligt ja. heel erg in de lijn. Van en niet haar. zo de SP en de Roemer benoemen. Nee, bovendien is maar even de vraag of uh, Roemer uh, de verkiezingen gaat winnen. Ja. Ja, dat wordt uh, wel hier en daar voorspeld. Maar uh, ik zie wel PvdA en SP weer naar elkaar toe groeien. Ja. Dus we moeten allemaal even afwachten. Martijn van Dam? Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. die groeien, SP en Partij van de Arbeid groeien wel naar elkaar toe? We hebben in één week in de ene peiling zeven zetels goed gemaakt. In de andere, ik weet niet. Um, dus het gaat nu in een heel hoog tempo. En natuurlijk, wij hopen dat dat zo doorgaat. En het is strategisch uh, misschien wel handig... om uh, flink op linkse samenwerking uh, te tamoeren nou, kijk, je kunt van op aan dat alle kiezers die links stemmen... willen dat het een andere kant uit gaat met Nederland. Um, en wij hopen eh, natuurlijk de kiezers te trekken met ons verhaal. De SP doet het met zijn verhaal. En er zijn duidelijke verschillen tussen. Um, en wij zijn ervan overtuigd dat ons verhaal uiteindelijk beter is... om Nederland uit de crisis te helpen. Omdat het niet alleen Nederland socialer maakt. Daar hebben denk ik zowel de kiezers van de SP als die van ons behoefte aan. Um, maar ons verhaal zal Nederland ook sterker maken. En ook financieel op orde houden. Nou, dat is natuurlijk het grote verschil tussen onze twee partijen. Dus wij zullen niet nalaten om, om dat verschil ook duidelijk te maken. Nou, je ziet nu, de campagne eigenlijk echt begonnen is... zie je het verschil in de peilingen heel snel kleiner worden. Uh, ik ga er eigenlijk vanuit dat dat de komende tijd ook zo door zal gaan. en Het zal, denk ik... Um, Doe ze een Heel spannend worden. We gaan je nergens aan houden. Ik ja, weet haal. het niet, maar ik denk... Ik wel. Um, wij, wa wij waren redelijk... Um, dat mag ik toch hopelijk wel zeggen. Wij waren wel tevreden met hoe het gisteravond ging. En ik denk ja. als dat nog een paar mm -hmm. keer zo gaat... Um, Dan groeien jullie wel naar... Ik weet niet een aantal zetels, maar um, ik ga ervan uit dat wij in staat moeten zijn, ook. Um, überhaupt, na de verkiezingen. Um, ook om, om Rutte uit het torentje te krijgen. Dat is natuurlijk ook waar het met name voor onze kiezers, ook linkse kiezers, om gaat. Maar dan, je staat nu uh, 17 in de peilingen. Het ligt er een beetje oh, aan welke peilingen je hanteert natuurlijk. Ja. ja, grote verschillen. Maar jullie hebben er nu 30, dan, dan moet je toch flink wat bijplussen dan. Oh. Ja, bovendien, als je Rutte uit het torentje wil houden, als dat de strategie wordt... Dan is de keuze op dit moment roemer uh, Samson voor, voor de PvdA nogal pijnlijk. Want ja, in drie van de vier peilingen... die ene die jij citeert is waar, daar, <lacht> daar, daar had de PvdA het in. Maar die andere drie echt niet. Oh zeker. wel. We zijn de afgelopen weken in alle peilingen gestegen. Dan zou ik dat hier natuurlijk niet zeggen. Um, kijk, en dat is voor ons natuurlijk een teken. Dat uh, je ziet dat nu de campagne echt begonnen is. Uh, zie je natuurlijk ook dat mensen een ander soort keuze gaan maken. Namelijk ze gaan bedenken. wat voor recept wil ik. om Nederland uit de crisis te krijgen. Mm. Ja, kijk. Daar, daarbij kunnen wij natuurlijk ook wel bogen op ons verleden. We hebben um, altijd als het moeilijk was geregeerd. en gezorgd dat niet alleen de financiën netjes achterbleven. maar ook dat Nederland socialer werd. en dat er genoeg aan de economie gedaan werd. en aan de werkgelegenheid. Dus daar zullen we ook de komende weken mee doorgaan om dat verhaal te vertellen, omdat we denken ik, dat dat Ik denk dat de het voordeel het voordeel was van uh, Samson dat Roemer gisteren niet was, want hij kon zichzelf neerzetten als een, als een redelijke mm -hmm. uh, politicus. De Zondagavond wordt dat anders. Dan wordt dat anders, ja. ja maar staan ze wel tegenover elkaar. Ik denk dat uh, Samson verbaal in staat is uh, om uh, Roemer goed aan te vallen. En ik weet niet, ik ben nog niet van overtuigd of het omgekeerd ook zo kan. Ik wil ja. nog eventjes, ja. eventjes uh, over de knikkers gaan wat zometeen door. Even over het spel nog, uh, Tom Jan Meijers. Uh, wat uh, uh, uh, je kunt zeggen, is het nou wijsheid van Rutte om zijn mond te houden? Dan maak je ook geen fouten. Uh, de e uh, Roemer dacht dat ook. Die maakte wel één opmerking. En die kreeg gelijk een klets. Hij maakte een opmerking over, over mijn dead body. Betaal ik een boete ja. aan Europa? Mm -hmm. Dus hij bewees onmiddellijk de wijsheid van de stelling. Je kan beter je kop houden nu. Als je goed in de peilingen staat. Nou, dat weet ik niet helemaal. Kijk, die aan die debatten meedoen. Is, de koplopers die spelen uh, verdediging in die debatten. Dus die zullen zo min mogelijk debatten willen. Dat is logisch. Mm -hmm. Want ze zijn koploper geworden zonder die debatten. En met die debatten is er geen garantie dat die trend uh, vo zich voortzet. Ja, Tegelijk tijd, kijk, ik geloof wel achteraf gezien dat Roemer zich versproken heeft tegen het, tegenover het Financiële Dagblad, maar het is ook zo dat hij daarmee een wantrouwend, euh, eurosceptisch electoraat, electoraat bedient, euh, waar hij profijt van heeft, want dat electoraat zit voor een deel al bij hem. Dus of het effect na, of van al die kritiek op hem nou zo negatief was, hmm. waar ik te betwijfelen, Ik denk dat dat precies hem plaatst in de hoek waar hij electorale kans heeft voor de, voor de man nou. die bestuurdersambitie heeft is het een ander verhaal ja, Martijn van der nou, wil daar ook kijk, reageren. Kijk, waarom ik denk dat het een grote fout was van, uh, van Roemer... is omdat hij daarmee ook alle twijfels bevestigde over zijn financiële degelijkheid. Um, en die zijn er. Die zijn ook op basis van zijn verleden in uh, Boksmeer. Die kwamen ook vorige week in het, uh, in dat, het nieuws. Ja, dat was rommel uh, oh. van voor zijn tijd, hè, zegt hij. En dat wordt bevestigd door notabene een ex-VVD-wethouder ja. uit Boks, Boksmeer. Ja, nou, maar ja, jullie hebben toch exact hetzelfde probleem. Want jullie willen het, je ook niet nou? aan die 3% uh, houden. Dus uiteindelijk als je dit niet aan wil houden, zit je per saldo met die boete. Maar wat doen ja, jullie dan? Dat is een groot verschil. Wij houden ons wel degelijk aan de Europese afspraken. Dat weet je, ook, en je, je zul je ook maandag We zien. Als de, als de doorrekening van het Centraal Planbureau ja. komt, zul je zien dat wij naar een structurele begrotingsevenwicht gaan, precies in het tempo, zoals afgesproken met, uh, met Brussel. Je hebt de ruimte om een uitzondering te krijgen op die 3%. Ja, dat tussen is van 3% doen jullie niet, maar je komt wel op nul in 2015. Precies. Precies. Nou, ja. Ja. Kijk, en dat is natuurlijk een groot verschil ook, uh, uh, ook met de SP. Die zal zich daar uh, zeer waarschijnlijk niet aan houden. Nou, maar de, Um, kijk, en dat is waarom ik dus ook dacht... Uh, um, het lijkt mij van Roemer niet verstandig... om nou, uitspraken te gaan doen die precies dat bevestigen. Namelijk dat zij financieel gewoon... Um, de boel een beetje uit de hand laten lopen. Nee, maar als je de tekst van het interview... Aan... in het financiële dagblad leest... de ironie van het hele geval is dat hij dat juist heel erg... in de richting van de Europese afspraken Zeker. bespreekt daar. Want hij zegt... Uh, ik ga niet naar 4% het begrotingstekort, ik kom daar zeker onderuit, daar komt het materieel inhoudelijk op neer. Maar de andere woorden zit die eigenlijk inderdaad, wat Kees zegt, heel dicht bij, bij, bij het PvdA standpunt. Zoals jullie dat Ze zijn ik fors zeiden. Ik wilde, ik wilde, ik wilde even naar uh, uh, een partij die wij nog nauwelijks genoemd hebben, die ook eigenlijk helemaal geen hoofdrol meer lijkt te spelen, maar in één ding in elk geval wel. Namelijk vandaag in het debat over de langstudeerders, en dat is het CDA, want dat bestaat ook nog hoor. Jazeker wel. Ook al denken mensen eigenlijk misschien niet meer helemaal van dat het zo is. Is. Goed, langsudeerdersboete-debat. Uh, uh, um, het CDA heeft dat aangezwengeld. heeft gezegd, wij willen van die boete af. Vandaag toch een soort blamage wordt er gezegd. Omdat in het overleg in de Kamer er niet voor een alternatief... Echt, of er niet echt een alternatief uitkwam. Het CDA is het niet gelukt om met een alternatieve financiering te komen. Dus het gaat gewoon door. Ja, want het scheelt de staat 360 miljoen als je die boete afschaft. En dat moet je ergens vinden. En, uh, maar... Wat ons enorm trof, we geloven onze ogen niet... de rauwe woordvoerder van CDA, die zei trouwens... Uh, we hebben gepoogd om er samen uit te komen, is niet gelukt. Uh, uh, dus die studenten moeten gewoon die boete betalen. En dan zegt hij, maar dat was ook zo als we wel tot overeenstemming waren gekomen. Want het is er al, dus de boete moet sowieso worden betaald. Nou ja, gel dat, ge dat geldt geloof ik in vanaf 1 september. Hè. Dus die, dat konden ze nooit meer redaceren. Dat was onmogelijk. Maar het CDA het is inderdaad een blamage. Want het CDA heeft vorige week hoog ingezet... op een beginmoment van de campagne op dit onderwerp. En als je het dan een week later niet kunt waarmaken... dat nee. is toch wel heel pijnlijk voor een bestuurderspartij. Dan. Ik, um, ik zal op dit punt eventjes het CDA verdedigen, want ze hebben vorige week gezegd van wij willen af van die langstudeerboete, mm -hmm. maar we moeten er wel met z'n allen uitkomen, werd erbij gezegd. Maar en een het... van de problemen was het sociaal leenstelsel. Maar ze hadden toch zelf ja. al een dekkingsplan. ze zouden toch uit de uh, opslag op fossiele brandstoffen halen? Ja, ik denk dat de VVD de duimschroef uh, heeft aangedraaid bij het CDA, van dat er een degelijke financiering moest komen. Ja, ja. Wat eigenlijk heel interessant is aan deze kleine episode... en dat, dat zie je wel in meer gevalletjes... is dat de liefde tussen het, de VVD en het CDA... die bekoelt in, in hoog tempo heel erg. Hmm. Te, tegelijkertijd zie je, maar dat kan Martijn onmiddellijk bevestigen... dat de liefde tussen de PvdA en het CDA toeneemt. Ja. Um, Dit zijn uh, allemaal hele oude golfbewegingen die we al heel lang de, kennen in <laughs> het Nederland. Het is de oude wijn en de nieuwe <laughs> zakken, absoluut. Ja, Martijn van um, Nee, Ik ben het uh, hiermee eens. Het CDA heeft hier echt geblunderd. Um, en, en teleurstellen, maar niet alleen het CDA. Want de schuld ligt zeer nadrukkelijk, ook bij de VVD. En um, ook een beetje in die, tussen die vijf partijen die dat lenteakkoord sloten... Mm. die ook daar een soort afspraak hebben gemaakt... dat ze elkaar niet toestaan om er iets uit te halen. Dus er hoeft maar één partij zijn vinger op te steken... en te zeggen, het, het feest gaat niet door. Dus het is dus gewoon een politiek spelletje? Want het is, het is toch eigenlijk niet denkbaar... dat je die 360 miljoen bij elkaar gehakt hebt. Oh, die krijg je makkelijk bij elkaar. Oh, ja. ster sterker nog, hè, um, er is ook nog zelfs, als je het echt zou willen... is de financiële ruimte... Uh, om het te doen naar aanleiding van de, uh, de laatste nou, stand van Nou, je het daar, daar toch over hebt, is dat nou zo? Financiële ruimte, de begrotingstekort is ietsje minder erg dan gedacht. Dat wil dus niet zeggen ja. dat er geld proces, over is, maar dat je ietsje minder schuld hebt. Ja. En inderdaad, jouw partij, Martijn van Dam, de Partij van de Arbeid, maar ook GroenLinks... staan onmiddellijk op en roepen meteen, ah, er is geld over, daar gaan we leuke dingen mee doen. Uh, het is in 24 uur door een aantal partijen al drie keer uitgegeven, die 2 miljard. Ja, nee, kijk, dus wij hebben bij die langste boete gewoon netjes... Uh, zijn we met plannen gekomen om dat te dekken. Ja. Nee, voor de langstudieboete geldt. Ja, niet, en, en um, dus het was een kwestie ook van politieke wil om daar uit te komen. En het is natuurlijk diep triest. Want er zijn nu al studenten die hebben gewoon de rekening al, uh, al in de bus en die moeten hem gaan betalen voor het eind van de maand. Um, dus het is triest dat dit nu niet doorgaat. En dat heeft soms ook te maken. Ja, we hebben juist de afgelopen dagen dat heel erg. Um, gedempt een beetje achter de schermen geprobeerd te overleggen want we dachten ja als hier één partij gaat proberen om zichzelf op de borst te kloppen kijk eens wij hebben het geregeld mm. dan weet je in verkiezingstijd dan lukt het niet dus we hebben juist geprobeerd ja, we, we ja. willen het gewoon regelen met dus we anderen. doen het ja. precies dus ja. we doen het zo voorzichtig mogelijk maar mag ik zo ruig zeggen Kees uh, mag ik jouw woorden zo ruig vertalen dat over de ruggen van studenten heen de VVD het CDA verneukt heeft ja maar wel met het begin bij het CDA hè? want uh, die lang studieboete komt van het CDA ja Vervolgens in één ja. week tijd is het weg. En, ja, en dan sta je dus nu weer met lege handen. Ik vind het onbegrijpelijk van het CDA. En ik vind het logisch vanuit uh, de positie van de VVD... dat je natuurlijk wel financiële degelijkheid wil. Want ja. uh, het kabinets, uh, het Katshuisberaad is niet voor niets ja. stuk gelopen op die financiële degelijkheid. Tom-Jan, ja. uh, jij schreef uh, in Weekend in NRC een stuk waarin je onder andere zegt... dat het CDA ontzettend ijverig bezig is uh, aan de eigen ondergang te werken. Dit is een voorbeeldje daarvan. Nou ja, die ondergang die is, die is breder en structureerder natuurlijk. Wat ik, da wat ik daarin uh, weergaf was dat Buma in een van zijn campagnemomenten vorige week... een boekje van, van en over zichzelf presenteerde. Daar Siewert van Linde uitnodigde om de eerste explainer in ontvangst te nemen. Siewert van Linden is van de G500, ja. de jongerenclub die op een andere manier... de mensen in elk geval wil laten stemmen... En... Probeerden en lid van het CDA. En, en, precies, ja. lid van allerlei partijen uh, wordt. Ja. Maar die zien we dus, die meldde daar doodleuk... dat dat boekje in zijn, op, zijn, in zijn ogen de ondergang van het CDA markeert. Dat is een interessant campagnemoment En bovendien, daar waren... Talrijke CDA's en niemand nam de moeite om dat tegen te spreken. Ja. Dat vond ik. ik... jij dat trouwens? Kun je dat in één zin zeggen wat hij daarmee bedoelde? Wat staat er in dat boek? Wat is het teneur van dat boek dat dat zo is? Ik heb, ik heb het boek gelezen, eerlijk gezegd. Als je dat boek leest, kijk, dat is een, een goed bedoelde poging om, om, om het CDA te definiëren. Daar kun je weliswaar pessimisme tussen de regels door uitlezen, maar strikt genomen kondigt dat boek niet uh, uh, de ondergang van de CDA aan... maar die Seward... Die, die, die, die interpreteerde het zo. Ja, ja. En... Uh, kijk, wat, wat, ik, wat mij wel bezighoudt of fascineert is dit: kijk, Nederland is een eeuw door die partij geregeerd. Ja. Dat had allerlei nadelen, maar het had ook één belangrijk voordeel: en dat is dat er een stabiel bestuurscentrum was. Ja. En daar zijn wij nu afscheid van aan het nemen, zonder dat we eigenlijk weten wat er in de plaats komt. En volgens mij is dat een heel belangrijk maatschappelijk en politiek thema. Italië heeft zijn centrum verloren en is een. Zo heb ik het genoemd, bestuurlijk bordeel geworden. Amerika heb ik een aantal jaren gewoond. Die hebben geen rationeel centrum. En dat is een volslagen onbestuurbaar land geworden. In Nederland zie je de flanken stel snel en sterk groeien. En dreigen wij eenzelfde type probleem te krijgen. En ik vind het bizar dat daar zo weinig over gesproken wordt hmm. in de campagne. Nou, ik was op het laatste congres van het CDA voor het zomerreces. En daar hing een soort somberheid. En die somberheid die, die, die, die hield verband ook met de nieuwe lijsttrekker. Dat was uh, Haarsma Buma. Die, uh, die, die, die, die hing samen met die treurnis nou, omdat hij het was? Nou, het was, het was, er was eigenlijk gewoon niemand anders. En uh, je, je hoorde allerlei uh, prominente CDA'ers zeggen... Van, ja, oké, okay, de, de Russen zijn hersteld, maar we hebben Buma. Ja, moeten we daar nou mee de verkiezingen in? Dat viel me heel sterk op. Maar als je de lijn... Uh, wat doortrekt vanuit het verleden, zie je natuurlijk al dat afkalvingsproces... vanuit de jaren 60 al begonnen bij, bij het CDA. Tom, uh, uh, Jan die zegt wel terecht, van dit is heel jammer, omdat het natuurlijk toch een bestuurspartij is geweest... en wat komt hiervoor terug. Hmm. Tegelijkertijd denk ik, is die partij met een goede leider... veerkrachtig genoeg om terug te komen. Hmm -hmm. Dat hebben ze bewezen naar Paars, dat kunnen ze. Ze zijn in staat uh, vanuit hun ideologie maar met, met een goede leider uh, terug te komen. Ja. Ik denk dat Buurma niet die goede leider is. Martijn van Dam, de geschetste situatie door beide heren uh, over het CDA. Zit daar een deel van de verklaring voor de sympathieke geluiden... die het CDA richting Partij van de Arbeid maakt? Dat, dat weet ik niet. Een soort reddingsboei? Uh, nou, kijk, ik kan me goed voorstellen dat Ze zijn dat CDA... elkaars reddingsboeien, ze zijn allebei middenbestuurspartijen, toch? Uh, nou, ik kan me ook wel goed voorstellen dat het CDA na de afgelopen twee jaar... Um, Um, nadrukkelijk afstand wil nemen van het verleden met de PVV. En dat doe je niet door je als, nog steeds als een hele rechtspartij op te stellen. Dus dat zij proberen om weer terug te schuiven naar het midden. Mm -hmm. uh, dat snap ik wel. Um, um, en en ja, dat zie je ook wel terug in de inhoudelijke keuzes die ze maken. Dat ze proberen weer een stukje terug te schuiven die kant uit. Um, maar... Het is wel lastig, denk ik, in een verkiezingscampagne. Want daarin leg je ook verantwoordelijkheid af voor wat je de afgelopen twee jaar hebt gedaan. En dat was natuurlijk economisch gezien gewoon de agenda van ja. Rutte. Maar even, uh, het, maar even het grotere beeld wat Tom Jan ook schetst. Uh, Laten we eens eventjes kijken naar de landen waar het slecht met de, sociaal, met de christendemocratie gegaan is. Ik bedoel, uh, uh, Tom Jan doet een aantal voorbeelden. Italië enzovoort. Duitsland heeft een. Nou, ze liggen ook een beetje onderschot, on, on de, nou de christen-democraten. Ja, maar maar ze zitten ze nog in, de, in het centrum van de macht. En dat doet het economisch ook. Het zal vast niet de enige verklaring zijn. Maar zie jij dat ook wel zo? Nee, ik geloof daar, ik geloof daar niet zo heel veel van. Kijk, Nederland is eh, een redelijk stabiel land. Dat heeft ook eh, te maken met de politieke bereidheid... om compromissen te sluiten op het moment dat het nodig is. Um, ook de volksaard. Dat, we, nou, dat, dat is een beetje het gekke wat je nu nog in de peilingen ziet en ook de afgelopen jaren, dat mensen inderdaad naar de flanken lijken te trekken. Ja. Terwijl we eigenlijk in onze volksaard ook wel weten... dat de oplossing nooit van de extreme ideeën moet komen. Um, um, en dat we weten dat de redelijkheid dit land altijd veel verder gebracht heeft. Je denkt dat het niet doorzet, die, die vlucht naar de flanken? Het, het is wel al de vijfde verkiezing in tien jaar. Ik bedoel, zo ja. heel stabiel nee. zou je het langzaam maar zeker misschien niet meer kunnen noemen. Het lijkt me ook wel de... De, de dure opdracht aan de politiek om te zorgen dat er nu een kabinet komt dat gegarandeerd de ritten gaat uitzitten. Maar dat dan, toch vier jaar gaat naar, en dan toch <laughs> weer even terug naar gisteravond. Is dat dan het begin van de wederopstanding van de redelijkheid? He, die saamhorigheid, we, we moeten het samen doen dat heel erg uitstralen. Of was het toch een beetje een poppenkast? Um, nee, want je zag daar wel gewoon duidelijk ideologische verschillen en die zijn soms groot. En je zag het over de zorg: heb je toch deze 60 en het CDA aan de ene kant staan en wij echt aan de andere kant? Mm -hmm. uh, wij kiezen het echt op een, in een heel andere, uh, andere oplossing. Er zijn wel. Um, Gemeenschappelijkheden. Bijvoorbeeld, uh, je ziet in alle programma's wel iets terug om de zorg dichter bij mensen uh, te brengen. Waar wij vandaag ook weer een, een groot plan over naar buiten hebben gebracht, omdat dat eigenlijk de kern ook is van deel van ons uh, zorgverhaal: uh, zorg veel dichter bij mensen in de mm -hmm. buurt organiseren. 10.000 wijken, uh, ja. bureaus. Ja. Ja. Um, dus er zijn wel gemeenschappelijkheden, maar de verschillen zijn ideologisch ook vrij groot. Nou, die keuzes die moeten bij deze verkiezingen ook gemaakt worden. Um, kijk, je krijgt zondag denk ik toch een heel ander debat. Dan heb je de SP aan de ene kant, de VVD aan de andere mm -hmm. kant. Um, kijk, en wij zijn natuurlijk toch, het is niet voor niets... onze verkiezingsleus sterker en socialer. Het staat daar echt precies tussenin. Ja. Tom-Jan, um, je, ben je het eens met uh, Kees dat Puma niet de, de leider is... die het CDA weer uh, in het zadel kan helpen? En als exact. dat zo is, redden ze het dan na deze verkiezing... om weer iemand anders daar neer te zetten? Nou, Het is geloof ik zo dat het geschiedenis bewijst... dat CDA het beter doet onder katholieke lijsttrekkers. Uh, dat is een feit. En uh, ze, zij bedienen het, een, een groot potentieel electoraat in het zuiden... Nee, en in Zuid-Holland Zuid niet. Behalve en, dus, dan Balkenende, die, die heeft de periode... die Kees ja. net schetste na Paars, was het niet de Hoop Schreffer... maar dat was de Balkenende die ze eruit trok. Nee, dat is ook waar. Maar goed, maar goed uitzonderingen. Het, het, het, uh, en, ja. Uh, maar ja, kijk, of die ondergang aan die Buma... Kijk, het, die ondergang is versneld door de beslissing van 2010. Hè, dus het, die heeft die hele partij zeer openbaar genomen. Hm. Uh, daar, maar dat is natuurlijk wat Kees al zei. Het resultaat van een trend die in de jaren 60 is begonnen. Dus daar, daar, ja, daar kun je niet omheen. Want het is structureel. Want stel dat er een wonder gebeurt en Buma krijgt het voor elkaar om twintig zetels te halen, dan is dat nog steeds een halvering van een paar jaar geleden. Zeker. Maar ja, als je dan gaat kijken naar wat die andere partijen dan hebben, ben je wel weer een serieus te nemen partij met 20 zetels. Ja, ja maar het is zijn. natuurlijk. Ja. Is het. Ik bedoel, is er één andere partij die de rol van de CDA over kan nemen? Die dus kan claimen, luisteren. Wij. Wij, het CDA sprong altijd over zijn eigen schaduw. Daar zit hij. De ja, sociaaldemocratie... We hebben het niet over gehad. En, maar voor een deel geldt natuurlijk hetzelfde probleem voor de, voor de ja, nou, ja. goed. Voor de grote middenpartijen, de bestuurlijke ja. middenpartijen... geldt dat probleem. Ja. Ja. Tom ja, Jan, ja. Jan Mees, Sorry, we gaan, er, we gaan er een eind aan maken, Kees van der Laan. Want onze tijd is op. Jabber. Maar graag tot een volgende keer. Kees van der Laan van Trouw, Tom Jan Mees van NRC Handelsblad... en Martijn van Dam van de Partij van de Arbeid, Tweede Kamerlid. Ja, ja. Zometeen uh, het Radio 1 Journaal met Tim Overdiek. Ja, jammer hè. Nou, niks aan te doen. We sluiten aardig aan op wat jullie doen daar in Den Haag. We blijven in Haagse sferen. Het grote nieuwsonderwerp van vandaag is de langstudeerboete. Je kunt geen invalshoek bedenken of we gaan dit dilemma belichten de komende twee uur. We hebben nieuws uit Duitsland waar ik nu nog helemaal niks van begrijp. Want ze hebben daar geen tekort, maar een begrotingsoverschot. Straks horen we over het hoe of wat. En voor de liefhebbers de naaktfoto's van de Britse prins Harry hier op de radio. Naar de hoofdpunt naar het hoofd, <laughs> wat het nieuws. Door op negers. <laughs> en kijk mee op de webcam. 1, het NOS Journal. Studentenorganisaties zijn teleurgesteld over het uitblijven van een besluit over de langstudeerboete. Ze verwijten de partijen in de Tweede Kamer politieke onwil. Studenten hadden vandaag zekerheid moeten krijgen, zegt de Landelijke Studentenvakbond. De meerderheid van de partijen wil af van de boete, maar de politici konden het vandaag tijdens een debat niet eens worden over hoe dat betaald moet worden. De Rabobank heeft vanwege de crisis extra geld opzij moeten zetten. Er is nu 1,1 miljard euro gereserveerd. Niet eerder zat er zoveel geld in de stroppenpot van de grootste bank van Nederland... Alleen al het afgelopen half jaar werd er 478 miljoen euro verlies geleden. De Griekse premier Samaras zet mogelijk een aantal onbewoonde Griekse eilanden in de verkoop. De opbrengst zou het land voor een deel uit de schulden moeten helpen. Samaras zegt in de Franse krant Le Monde dat een eiland eventueel verkocht kan worden, zolang het geen problemen oplevert voor de Griekse veiligheid. En de NOS zendt ook in het seizoen 2013-2014 de samenvattingen uit van de eredivisie. Het huidige contract is met een jaar verlengd. Het nieuws volgt op de verkoop van de live-rechten... van de eredivisie Duels aan Fox, het bedrijf van mediamagnaat Rupert Murdoch. Daarna ontstond onzekerheid over wat er met de samenvattingen ging gebeuren. Tot zover de hoofdpunt uit het nieuws. AWB verkeersinformatie. De meeste files staan in het midden van het land en in de regio Rotterdam. In totaal zaten 70 kilometer. De files die opvallen op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort... staat van Afriet Hoendelo 4 kilometer. Er ligt een lading bouwplaten op de weg. Er is maar één rijstrook open... Verkeer richting Amersfoort kan beter omrijden via Arnhem en Utrecht... over de A50 en de A12. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... staat tussen Hoevelake en Eembrugge 6 kilometer. Dat is de een ongeluk. Op de A16 Rotterdam richting Breda voor knopend zonsheel 4 kilometer. Daar staan de vrachtwagen stil, de rechte rijstrook is daardoor dicht. Op de A50 Arnhem-Ost tussen Heteren en knopend Valburg... 4 kilometer na een aanrijding, maar daar is de weg weer vrij. NOS Radio 1 Journal. Met Tim Overdik. Goedemiddag. Ze willen er vanaf, af, maar het lukt ze niet. De onderwijsspecialisten in de Tweede Kamer... voorlopig blijft hij dus de lang En niemand is blij. We brengen u het haagste debat met duiding... en reacties uit het onderwijs. Een nieuwe bezuiniging in aantocht De huishoudelijke hulp... Wie dat nodig heeft, moet dat in het vervolg zelf gaan betalen... vindt minister Schippers, want de thuiszorg wordt te duur. We gaan eens kijken wat ze daar thuis van vinden. En nieuwe grenscontroles in de vorm van mobiel cameratoezicht. Het systeem is in gebruik, controleert de herkomst van buitenlandse auto's. De overheid is er lyrisch over, maar vragen over privacy blijven opborrelen. En die vragen, en nog veel meer vragen, stellen wij dit NOS Radio 1 Journaal. We zijn er tot half zeven vanavond. Zes partijen hebben de afgelopen dagen verwoede pogingen gedaan... om tot een akkoord te komen om die langstudeerboete te schrappen. Maar dat is niet gelukt. De conclusie is voorlopig dat de langstudeerboete gewoon doorgaat. Veel verwijten over en weer. En sommige partijen blijven pogingen doen om alsnog van die boete af te komen. Tot grote ergernis van de missionair staatssecretaris Celstra, bleek aan het einde van de debat in de Tweede Kamer. Ik doe ook echt een dringend beroep op de Kamer... om die duidelijkheid te geven. Of u regelt het dat bent u niet in geslaagd in drie dagen tijd. Of u zorgt ervoor dat die duidelijkheid er wel komt. Maar dit kan echt niet. Meneer Zelstra, goedemiddag. Goedemiddag. Aan het eind was u nogal boos, klopt dat? Ja, ik vind eerlijk gezegd, uh, we hebben een hele lange discussie gehad. En uh, het heeft geen zin om te gaan zwarte pieten hoe deze discussie is ontstaan. Uh, maar ik denk dat wij als politiek het, uh, de verantwoordelijkheid moeten nemen om de studenten duidelijkheid te geven. We hebben drie dagen geprobeerd om te kijken of we een oplossing kunnen verzinnen voor het probleem wat is ontstaan. Dat is niet gelukt. Ja, en als dan partijen een, een, een opstelling kiezen waarbij ze zeggen... we gaan nog eens een keer een motie indienen, we gaan nog eens een keer uh, kijken of het wel lukt... Ja, dan creëer je zo'n duidelijke ondu zodanige onduidelijkheid naar studenten en instellingen toe. Die vind ik niet verantwoord. En ik hoop oprecht dat de Kamer zegt van uh, linksom of rechtsom, uh, die duidelijkheid gaat er nu komen. Want je kunt het niet maken als politiek dat die studenten en die instellingen nog langer in onzekerheid zitten. Nu is er ruim 2,5 uur gepraat over dit onderwerp en volgens mij is de onduidelijkheid alleen maar toegenomen. Bent u dat met mij eens? Nou, ik hoop in ieder geval dat vanuit het kabinet de duidelijkheid nog steeds er is. Het kabinet voert de wet uit. Die wet houdt in dat gewoon het verhoogd collegegeld per 1 september ingaat. Uh, uh, daar is geen verandering in gekomen. Dus studenten zullen het moeten betalen. Instellingen zullen het moeten innen. Uh, er is een poging gewaagd door partijen om te kijken of ze alsnog iets konden verzinden. Ik heb moeten constateren dat dat niet is gelukt. Helaas. En de wet is de wet. Hoe verklaart u dat het niet gelukt is? Ja, kijk, weet u, het is altijd heel makkelijk om uh, uh, op te schrijven of te roepen dat je iets niet wil. Maar uh, iets niet willen in dit geval kost geld. Dat kost honderden miljoenen. Uh, en die moet je dan wel ergens vandaan halen. En uh, partijen kunnen, zijn het dus wel eens over het feit dat ze nu of in de toekomst die maatregel uh, misschien niet willen. Maar ze zijn het niet eens over de wijze waarop ze het willen betalen. Ja, en als er dus geen alternatieve dekking is, ja, dan kan ik moeilijk een gat in de reisbegroting overlaten. Dat zou onmiddellijk ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs. Uh, die verantwoordelijkheid wil het kabinet uh, uh, daarom niet nemen. Ja, en dan moeten partijen met een dekking komen, is er niet gelukt. En dan moet je constateren dat dan gewoon de wet wordt uitgevoerd. En dan denk ik dat we moeten ophouden met het creëren van mist. Dan moet je duidelijkheid geven. Maar er is wel een, een alternatief bedacht door andere partijen die zeggen... laten we nou eens tijdelijke oplossing zoeken voor 2012. En dan komen we daarna wel bij die formatie, dan komen we er wel uit. Waarom vindt u dat geen acceptabel idee? Nou weet u, het zijn tijden waar we meer dan 20 miljard moeten gaan bezuinigen. En dan moet je niet... Problemen uh, uh, zeggen van nou, ik heb nu een probleem, die schuif ik lekker door naar een volgend kabinet. Nee, dan moet je gewoon je verantwoordelijkheid nemen en die problemen op dit moment aanpakken. Hoe kwalificeert u de opstelling van de Kamer? Uh, ik zei net al, van een bewindspersoon past geen oordelen over de Kamer. Nou, maar u klonk echt heel erg boos in dat debat, dus dan heeft u toch al een kwalificatie. U zegt eigenlijk, onduidelijkheid mag niet blijven bestaan. Nee, ik vind dat de Kamer uh, duidelijkheid moet verschaffen. Uh, en ik hoop ook dat ze uh, dat gaan doen. Uh, maar dat is aan de Kamer en niet aan mij. Parlement onwaardig? Nee, dat soort termen zult u mij nooit horen gebruiken. Ik heb alleen eh, richting Kamer denk ik heel helder aangegeven dat er een enorme verantwoordelijkheid op ons allen ligt. En ook bij de Kamerleden, bij de diverse partijen, om die duidelijkheid nu wel te geven. Want anders blijft het voortmoderen en dan weet die student en die instelling nog steeds niet waar hij aan toe is. Halbe Zijlstra in gesprek met verslaggever Marcel Bril en na vijf uur spreken met de voorzitter van het hbo-onderwijs Ton de Graaf. En natuurlijk ook met de studenten zelf. Dan zitten we hier in Nederland te discussiëren over 180 miljoen euro. In Duitsland was er vandaag goed economisch nieuws. In plaats van de vraag of het begrotingsrekord hoger of lager uitvalt dan 3%, werd vandaag bekend dat onze Oosterburen in de eerste helft van 2012 te maken hadden met een begrotingsoverschot. Juist, hoe wordt het goed? Een overschot. Correspondent Meijer, we wisten al dat de Duitse economie het minder zwaar heeft dan andere Europese landen. Maar zagen ze in Duitsland daar bij jou dat overschot aankomen? Nee, het is echt goed nieuws voor de Duitse schatkist. Duitsland maakt winst. De eerste berekening is nu dat er 8,3 miljard euro over is in het eerste halfjaar. Dat komt vooral door de sociale premies. Er zijn meer mensen tegenwoordig die werken dan de afgelopen jaren. Die betalen dus meer premie en er zijn minder werklozen. Dus je hebt minder uitgaven uit die sociale kassa. Dat komt inderdaad door die goede conjunctuur. De Duitse economie groeit nog steeds, terwijl steeds meer landen in Europa in recessie zitten. Maar economen waarschuwen natuurlijk wel dat Duitsland ook steeds meer toch de gevolgen van die crisis in Zuid-Europa, vooral door de export die wegvalt naar het zuiden, gaat voelen. Dus wel waarschuwing dat het misschien niet zo blijft. Hm. Nou, zijn er bij jou geen verkiezingen, zoals bij ons in Nederland... maar gaat thuisland nu misschien wel cadeautjes uitdelen... nu er minder geld uitgaat dan er binnenkomt? Nee, er is wel, dit is natuurlijk keurig meegedeeld... maar er is meteen bijgezegd dat er geen cadeautjes worden er uitgedeeld. Er wordt waar, gewaarschuwd voor eh, nou ja, politici uit de achterste bankjes... die misschien hun kiezers dingen willen gaan beloven. Dat is niet de bedoeling, zegt de regering. Eh, het afgelopen half jaar inderdaad een overschot. Maar de afgelopen tientallen jaren heeft Duitsland natuurlijk... net als de andere landen een enorme staatsschuld opgebouwd. Die is intussen opgelopen tot 2 biljoen, eh, dus 2000 miljard euro. Eh, waardoor Duitsland eigenlijk helemaal niet onderdoet... voor de andere landen met schuld. Alleen is de economie zo stabiel... Dat dat het Duitsland het vertrouwen heeft van de financiële markten... dat ze het wel terug kunnen betalen. Maar dat is natuurlijk nog lang niet gebeurd. He, met deze 8 miljard die je over hebt ben je nog lang niet van die 2000 miljard af. Dus nog een hele lange weg te gaan eh, voordat er echt weer geld over is. En ook hier geld, je weet niet wat de eurocrisis nog allemaal... voor gevolgen gaat hebben voor de economie. Eh, het Duitsland heeft zoveel geld ook uitgeleend aan de landen met problemen. Dat kan nog helemaal misgaan. Er zijn ook signalen dat er ook ander slecht economisch nieuws binnenkomt. Bijvoorbeeld op het autogebied. autofabrikant Opel. Zo begrijpen we, heeft werktijdverkorting aangevraagd. Er moet vast een reden achter zitten. Was dit onverwacht? Nou ja, Opel is echt een uitzondering in de Duitse auto-industrie. Met veel van de grote merken in Duitsland gaat het goed, met Opel alleen niet. Opel heeft blijkbaar geen aantrekkelijke modellen voor de Europese markt. Mag nog steeds van de moeder, de Amerikaanse General Motors, niet buiten Europa exporteren. Dus leidt veel meer dan de andere grote merken, die ook naar Azië, naar China naar de Verenigde Staten kunnen exporteren. Leidt Opel gewoon heel erg onder die eurocrisis. Eh, men heeft het ook over slecht management. Er is niet goed nagedacht over welke modellen je moet maken. Dus nu eh, komt er inderdaad in twee van de vier fabrieken in Duitsland... komt er eh, deeltijdwerk eh, tot het eind van het jaar een paar weken. Eh, men zegt dat is de, het middel natuurlijk, arbeidstijdverkorting... om die werkgelegenheid te behouden. Je werkt tijdelijk wat minder, maar dan blijft de fabriek tenminste draaien. Maar intussen is er ook door economen uitgerekend... dat Opel intussen zoveel verlies leidt dat op elke Korte auto van Opel er duizend euro verlies wordt geleden. Met zo'n bedrijf kun je natuurlijk eigenlijk helemaal niet doorgaan. Dus de vraag is nu of die arbeidstijdverkorting voor dit jaar... de problemen oplost en de werkgelegenheid behoudt... of dat aan het eind van het jaar de conclusie moet zijn... dat het nog steeds niet beter gaat met Opel... en dan dreigen er na dit jaar echt ontslagen... en misschien zelfs wel de sluiting van fabrieken van Opel in Duitsland. Wouter Meijer, onze correspondent in Berlijn. Dank wel. De Rabobank, we zijn weer terug in Nederland, zet 1,1 miljard euro opzij om tegenvallers op te vangen. Nooit eerder heeft de Rabobank zoveel geld in deze reservepot gestopt. Een half miljard meer dan een jaar geleden. En daardoor is de netto winst in de eerste helft van dit jaar 30% minder dan vorig jaar. Maar toch altijd nog 1,3 miljard euro. Topman Piet Moerland van de Rabobank. Ja, we moeten behoorlijk wat om, om, opzij zetten. En uh, de eerste helft van dit jaar is het twee keer zo hoog als in een normaal jaar. Dus dat zegt ook wel wat. Bij de particulieren maak ik me in algemene zin eigenlijk geen zorgen. Maar bij de bedrijven zie je dat toch in een aantal sectoren. Ik noem eens even de bouw, onroerend goed in het algemeen. Uh, de detailhandel, uh, tuinbouwbedrijven. En het punt is dat door de crisis het zo lang duurt. Uh, het is één slecht jaar, nog eens een slecht jaar. En voor sommige bedrijven het derde of vierde op een rij dan raken ze door de reserves heen. Dat is wat je nu ziet. En u zegt ook zelf, de crisis houdt maar aan... waardoor als ware die last alsmaar zwaarder wordt op de schouders van die mensen. Ieder jaar wat erbij komt, wordt het moeilijker vanwege de reserves die opdrogen. Er zijn betalingsproblemen komen, continuïteitsproblemen, failliet gaan... Hè, waar de bank dan de strop moet nemen, daar zijn die voorzieningen voor. En zolang die Europese crisis voortduurt... en in Nederland ja, herstelmaatregelen, herstelplannen op de verschillende onderdelen uitblijven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 U constateert ook dat mensen in deze tijd van crisis en onzekerheid heel veel geld naar de bank brengen. Sparen, spaarzien is enorm. Is dat een goede zaak of een minder goede zaak? Oh ja, vanuit de mensen zelf begrijpelijk. Men legt iets opzij, want dat komt er. Dat is heel begrijpelijk. Maar eigenlijk zou je vanuit de stimulering van de economie willen dat er besteed wordt en dat de economie draait. En dus zou dat geld beter niet bij u op de bank staan... maar veel beter ergens in de winkel besteed worden? Nou ja, dat, dat is wat je wil. Je ziet dat de, de, de detailhandel het erg moeilijk heeft. Uh, en dus impulsen eigenlijk voor uh, verhoging van de bestedingen... zijn op dat punt positief. Nu is het verkiezingstijd, dus iedereen probeert te kiezen, de burger te paaien... met allerlei plannen en, en, en links- en rechts cadeaus uit te delen. Uh, een van de zaken die ook genoemd worden is dat een goed idee zou kunnen zijn... om bijvoorbeeld pensioenfondsen aan te zetten, om de banken te helpen... en daarmee een slinger aan de economie kunnen geven. Is het een goed plan? Ik geloof dat het een goede zaak zou zijn als pensioenfonds en banken om de tafel gaan zitten... en te kijken of ze samen een win-win situatie kunnen bewerkstelligen. Een oranje oplossing wordt dat genoemd. Want... Een oranje oplossing dus dat je, dat je laten we zeggen, de kring sluit in Nederland. We hebben een pensioen, uh, de beste pensioenfondsen van de wereld. Uh, dat betekent dat veel van de besparingen... ligt bij pensioenfondsen opgesloten en zijn niet vrij beschikbaar. We hebben ook een hoge hypotheeklast in Nederland. Dat geeft het financieringsschat. En daar zouden we wat aan moeten doen. De suggestie om ABN AMRO, vanuit de PvdA dan, het verkiezingsprogramma om uh, ABN AMRO maar vooral een staatsbank te laten blijven. Ik spreek liever niet over andere banken, maar als u de vraag stelt... denk ik dat, dat een staatsbank in permanentie dat dat eigenlijk geen goed model is... als je althans gezonde concurrentieverhoudingen wilt. En ik denk dat iedereen dat wil. En keuze voor de klant. Dus eigenlijk helemaal geen goed plan om ABN AMRO in staatshanden te houden? Ik zou denken dat er een belang is, is gelegen om, om die bank zo, zo snel als verantwoord mogelijk is... op eigen benen te zetten. Dat is het beste voor de sector, het beste voor de klanten... en het beste voor de concurrentie. Wat heeft u last van die staatsbank ABN AMRO? Oh, zo zou ik dat niet willen zeggen, maar ik zou het toejuichen als, als, als de collega-bank op een moment weer op eigen benen komt. Zei de baas van de Rabo, Piet Moerland. Straks gaan we horen waarom de Britten geen foto's krijgen te zien... van een blote Prins Harry. Wat we nu gaan horen is de situatie op de Nederlandse wegen. Bij AWB zit vanmiddag Edwin Gersen. Goedemiddag. Edwin. Goedemiddag. Een gedeelte van Nederland is nog met vakantie. Daardoor staan de meeste files in het midden van het land en de regio Rotterdam. Twee files vallen op. Op de A1 van Apeldoorn naar, Amsterd naar Amersfoort staat voor Afrit Hoendelo 4 kilometer. Er ligt een lading bouwplaten op de weg. Er is maar één rijstrook open. Het opruimen gaat nog wel even duren. Verkeer richting Amersfoort kan beter omrijden via Arnhem en Utrecht... over de A50 en de A12. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat een op een zonzeel, drie kilometer. Daar staan de vrachtwagens stil, de rechte rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk. In Zwolle heeft de politie bijna 60 asielzoekers uit Irak aangehouden. De Irakezen zijn uitgeprocedeerd, maar willen niet terug naar Irak. Ze protesteerden daarom sinds begin deze week... bij een gebouw van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Vanochtend werden Irakezen daar door de politie weggestuurd... maar toen besloten ze een stukje verderop te gaan zitten. Verslaggever Josephine Trehi. Toen ik hier vanochtend aankwam, waren de schoonmakers van de IND al druk bezig de stoep schoon te vegen. De weggestuurde Irakezen waren tien meter verderop gaan zitten. Vanmorgen om acht uur komen de politie naar ons en we moeten gewoon daar verlaten. En uh, we hebben wel dat gedaan en we waren hier. Ga je nu hier blijven? We gaan hier blijven, ja. We willen dat gewoon hier blijven, want we hebben gewoon nergens anders. Dus, uh, ja. Waar logeer jij normaal? Ja, ik kom zelf uh, van zeg maar uit Den Bosch. Maar slaap ik gewoon daar ook op straat. Ik ben uh, al twee mannen illegaal. En uh, ja, het is gewoon uh, kei, moeilijk en. en uh... Want wat willen jullie? Of verblijf voor u niet, dat is wel moeilijk om te zeggen. En het tweede, gewoon uh, iets van als psychocentrum. En terug naar Irak, kan dat voor jou? Nee, dat kan gewoon absoluut niet. Waarom niet? Ik heb gewoon dat probleem. Hier staat een meneer met een grote schilderij. Het is een tekening hè, van ja, minister Leers. Meneer, inderdaad. Aan de ene arm heeft hij een man, slaat hij zijn arm dat, uh, omheen, een camera ervoor. En aan de andere arm ja. houdt hij iemand bij zijn nek. Inderdaad. Wanneer is hij op tv, dan gaat hij echt lekker praten. Wij helpen Irakese, wij doen het best van Irakese, en dat is wat dat betekent. Het kan niet gebeuren. Zijn die mensen allemaal meer dan tien jaar hier? Je kan niet iemand die tien jaar hier woont, vijf jaar lang of zes jaar verblijfsvergunning gehad. Eigen zaken hebben bijna heel veel mensen van die mensen. Je kan niet zomaar draad schoppen. Het is niet zo makkelijk. Nu hier op straat. Hoe gaat het nu verder? We gaan zo goed mogelijk hier volhouden. Maar uh, ja, zoals gezegd, het wordt gewoon steeds moeilijker. En dat blijkt ook wel, want rond het middaguur besluit de politie toch in te grijpen. Ik ga een bericht voorlezen namens de burgemeester van de gemeente Zwolle. U maakt deel uit van een niet aangemelde betoging. De betoging moet onmiddellijk worden beëindigd en u moet uiteen gaan... U heeft hier voor vijf minuten de tijd. En als de demonstranten er dan niet in luisteren... worden ze één voor één naar de gereedstaande bussen gebracht. Dat is niet goed, nee. Maar ja, wij moeten ophouden, ja. Maar alleen is dat zo gebeurd met ons, dat is niet normaal, nee. Ik weet het niet, omdat het is niet duidelijk is waar we gaan. Naar het centrum of naar de gevangenis. weet ik niet. We vragen voor onze rechten. Maar ze geven ons uh, dat politie en uh. ja het is niet eerlijk. Later geeft de lokale burgemeester op het stadhuis een toelichting. Uh, we hebben... Die mensen stonden op straat, zijn weggehaald bij het IND-terrein... weggestuurd door de IND en komen dan bij ons op straat. En dan ga je eerst kijken, uh, ja, wat gaan jullie doen? Gaan jullie weg? Uh, de demonstratie is voorbij. Bleek dat de demonstratie uh, in de ogen van de mensen niet voorbij was. En dan gaan wij kijken of ze een aanvraag hebben ingediend voor de demonstratie. Het was niet het geval en uh, dan verzoeken we ze om weg te gaan. Maar toen ik er was, ze zaten eigenlijk gewoon stilletjes op straat. Ja, maar uh, wat ik ook begrepen heb en wat geconstateerd is, is dat er uh, borden worden opgehangen en men een uh, ja, zeg maar actie ondernam om daar te blijven. Dus de mensen zijn op dit moment aangehouden door de politie en de politie heeft aangegeven dat, ze, dat het een uh, aantal zijn. Het zijn er 57 uit mijn uh, hoofd uh, en die zijn verspreid over uh, vier bureaus in Overijssel en Gelderland. En wat gaat er verder met ze gebeuren? Het beleid is, uh, waar, uh, waar tegen gedemonstreerd wordt... is beleid dat ik niet uh, heb gemaakt... maar dat is door een Tweede Kamer uh, goedgekeurd... en wordt uitgevoerd uh, door het kabinet. En dan kom je uit op minister Leers van Immigratie en Asiel. Die was vandaag op werkbezoek in Venlo... hoorde het nieuws over de Irakezen en reageerde iets wat getergd. Uh, Irak wil gewoon geen gedwongen terugkeer accepteren. Dat is vervelend... Uh, dat betekent dus dat we mensen moeten overtuigen dat ze vrijwillig terug moeten. Dat doen er overigens heel veel. Meer dan duizend zijn er inmiddels vrijwillig teruggegaan. We steunen ze er ook bij. Maar het kan niet zo zijn dat mensen zeggen... Ja, en ik blijf hier lekker zitten, uh, want u kunt mij toch niet eruit krijgen. Uh, ik vind dat misbruik maken van de vrijheid, de gastvrijheid die we mensen hebben geboden. Mensen hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. En daar probeer ik ze op aan te spreken. Mekkelijk Ja, kijk, uh, we hebben getoetst of er eh, zeg maar, gevaarlijke situaties zijn... of eh, het land te gevaarlijk is om terug te gaan. Dat is niet zo. Men kan terug. Maar dan moet men dat wel willen. Als men dat niet wil, moet men elders naartoe gaan... maar niet in Nederland blijven. Ik kan niet eh, deze mensen verder helpen. Eh, we hebben zorgvuldig beleid. Eh, we hebben ze de kans geboden hier tijdelijk te verblijven. En nu moeten ze terug. Minister Leers over de uitgeprocedeerde Irakeza. Het is 9 voor 5. Marco Verhoef, goedemiddag. Hallo Tim. Zeg, Marco, het ene weekend is het andere niet, vooral deze week. Nee, we hebben grote verschillen. We kunnen ons allemaal nog herinneren hoe warm het het afgelopen weekend was. Zowel zaterdag als zondag tropisch, soms zelfs boven de 35 graden. Nou, daar hoeven we dit weekend absoluut niet aan te denken. Want? Ja... Ik zou het haast een beetje herfst willen noemen. Uh, dat klinkt misschien een beetje raar. Herfst? Zeg dat echt? Ja, herfst. Ja, H-E-R-F-S-T. H -E -R -F -S -T. Zeg ik dat goed? Ja, dat zeg ik goed. Um, nee, nee, we krijgen te maken met een lage drukgebied. Dat betekent dat het gaat waaien, betekent dat we wolken krijgen... dat betekent ook dat we neerslag krijgen. En die neerslag zou vooral in de kustgebieden... wel eens fors uit kunnen gaan pakken. En dat komt omdat de lucht, wat hoger in de atmosfeer, koud wordt. En we hebben natuurlijk na al dat warme weer van de afgelopen dagen... relatief warm Noordzeewater voor de deur. En dat is een ideale combinatie... om echt felle buien te krijgen en die dan met name in de kustprovincies regenen. En dan zul je grote verschillen gaan zien. Misschien in Noord-Holland wel aan het eind van het weekend 40, 50, misschien wel 60 millimeter. En dan heb je er in Limburg misschien 10 te pakken. Dat zijn grote millimeters. Aantallen. Ja, ja het, wordt echt, het wordt echt nat. Het zijn stevige buien. Het is overigens zo dat het niet het hele weekend slecht is. Hè, want tussen de buien doorschijnt dan ook wel de zon. En ik heb goede hoop dat in de loop van zondag het allemaal wat kalmer gaat worden. Want dan gaat die depressie wat verplaatsen. Komt dan ten noorden van Nederland te liggen. En uiteindelijk ook ten, eh, trekt die richting Denemarken. En dan zou het allemaal wat minder actief moeten gaan worden. Maar dat is pas laat op de zondag. En tot die tijd is het gewoon wisselvallig. En ja, wat mij betreft toch een klein beetje herfstachtig. Maar dat houdt wel op na het weekend? Ja, het is kortdurend. Het is zo even één depressie die langstrekt. Daar hebben we morgen nou, nog niet zo heel veel last van. Er kan morgenochtend overigens ook wel een bui vallen. Maar morgenmiddag is er weer meer ruimte voor de zon. Wordt het 21 tot 23 graden. En na het wekenende, na dat relatief natte wekenende, wordt het rustiger, wordt het droger en ook weer warmer. Want zondag halen we misschien de 20 graden niet. Ergens op dinsdag is het gewoon weer 23 graden. Gelukkig. Marco, dankjewel. je En zo landt het nummer Two Sisters van Fiction Plane. De groep van Sting Junior. De foto's waren ineens overal op het internet te vinden. Een naakte prins Harry met zijn handen voor zijn geslachtsdelen. Een naakte prins Harry in innige omhelzing met een eveneens naakte vrouw. Overal te zien, behalve in de Britse media. In Londen, correspondent anders samen. Ik heb er een paar jaar gewoond in Londen en ik kan me dat niet voorstellen. Zelfs in de schandaalkrant heb je geen foto's gezien. Nee, zelfs in de schandaalkranten niet. Um, ze maakten er wel een melding van, vooral de tabloids natuurlijk... maar uh, ze publiceerden die naaktfoto's dus niet. Uh, wat wel opviel was dat de kwaliteitskranten... de dood van Tony Nicholson groot op de voorpagina's hadden... en uh, de tabloids Prince Harry met een ontbloot bovenlijf... maar dus niet die naaktfoto's. Um, de enige kranten die het niet publiceren van de foto's uh, creatief aanpakte... was natuurlijk de Sun. Uh, zij hadden een foto van een naakte jongen... in dezelfde positie als uh, de naaktfoto's van Prince Harry... Op de voorpagina staan. Maar het was hem dus niet zelf. Dus het was een andere jongen. Een stand-in. Ja, precies. Word, is er wel uitgevoerig over gediscussieerd? Want ja, het is wel heel verleidelijk om dit soort fouten te publiceren. Ja, het is zeker verleidelijk voor, uh, voor de, uh, vooral de tabloid-hoofdredacteuren uh, geweest. Um, ze hebben het er gisteren ook wel, ze zijn verschenen op televisie... en daar hebben ze het gisteren ook wel over gehad. Uh, ze kwamen er openlijk voor uit dat ze de foto's liever wel hadden gepubliceerd. Ze zagen eigenlijk niet zo goed in wat er nou zo slecht was aan die foto's. Uh, ze, zijn, ze waren redelijk braaf, vonden ze. En de meeste mensen zullen er alleen maar om grinniken. Maar toch hebben ze het niet aangedurfd. En de reden daarvoor is, is dat de advocaten van de Britse Rijksvoorlichtingsdienst aan de journalistieke codecommissie hier uh, heeft gevraagd de foto's niet te publiceren. En de reden die ze daarvoor hebben opgegeven is uh, dat Prince Harry op vakantie was en dat uh, de foto's zijn genomen in privé sfeer en daarom zou het niet ethisch zijn om deze foto's te publiceren. Is dat zelfcensuur? Uh, ja, het lijkt op zelfcensuur, maar het gaat naar mijn idee vooral om eigen behoud. Uh, die plotselinge braafheid van de krant heeft vooral te maken met de uh, Lievesen-commissie... die de ethiek van de persen onderzoekt op dit moment... en binnenkort ook met een uh, uitspraak en met nieuwe reglementen voor de journalistiek komt. Uh, de Britse per... Pers werd eerst gezien als het wilde westen van de journalistiek en, en alles leek te kunnen en te mogen en uh, dat is toen een stap te ver gegaan met het afluisterschandaal. Uh, nou hadden ze dus de regels van de, de journalistieke codecommissie. Um, uh, hoe heet het daar? Daar hadden ze zich aan kunnen houden of niet aan kunnen houden, maar ja, de Britse pers. Uh, um, werd verweten zich uh, uh, nooit te censureren. En, en dit keer durfden de, de tabloids het niet aan... Om, om toch die regels weer eens aan hun laars te lappen. En er wordt ook niet door de kranten verwezen... naar de vele, vele, vele links en websites waar de foto's te zien zijn. Ja, dat is het dus. Er, werd, er wordt nu wel gezegd... het lijkt of de Britse kranten worden gecensureerd. Dat is dus niet helemaal het geval. Want als je, als je googelt, kom je die, die foto's toch wel tegen. Um, en, en daarom zou, gaat het dus eigenlijk niet om, zelf, of niet om censuur in ieder geval. Kijk eens aan. En daarbij maakte Sun gebruik van een stand-in van Harry... met zijn uh, geslachtsdelen net niet zichtbaar. En op internet vindt u natuurlijk die foto's. De discussie gaat verder in Londen. Dankjewel. Alles wel.